12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Den Haag en Rotterdam heeft de inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, invallen gedaan vanwege fraude met zorggelden. Mogelijk is er voor tonnen gesjoemeld met het persoonsgebonden budget. Volgens het Openbaar Ministerie zijn een zorginstelling en een stichting verdacht. De stichting beheert onder meer geld voor mensen die zorg nodig hebben, maar geen of amper Nederlands spreken. Twee werknemers zouden met codes van cliënten hebben ingelogd... bij onder meer de Sociale Verzekeringsbank... en meer zorg hebben gedeclareerd dan werd geleverd. Dat geld werd vervolgens witgewassen. De brandweer in Londen heeft nog geen idee van het aantal doden... na de brand in de torenflat van gisteren. Tot nu toe zijn twaalf lichamen geborgen... maar zeker vijftien mensen worden nog vermist. En het kan nog weken duren voordat het pand helemaal is doorzocht... zei de brandweercommandant vanochtend. De flat is nog niet veilig genoeg voor een uitgebreide zoektocht. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn doet onderzoek naar het doden van afgekeurde kuikens in een fokkerij in Tielt. Aanleiding zijn videobeelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft gemaakt. Te zien is dat met pasgeboren kuikens wordt gegooid. Kuikens die ongeschikt zijn voor de vleesproductie worden gedood door hun nekje te breken of door ze in een emmer te verdrinken. LTO Nederland zegt dat in Nederland kuikens die niet geschikt zijn voor de vleesproductie pijnloos met CO2 worden gedood. Op het instituut Blankenstein, een particuliere school in Utrecht, heeft een docent gefraudeerd met een examen. De docent past de antwoorden van leerlingen aan. Dat ontdekte de school toen kopieën van de eindexamens werden vergeleken met de originele gecorrigeerde papieren. Instituut Blankenstein heeft besloten per direct afscheid te nemen van de medewerker. Leerlingen krijgen de kans om het examen over te doen zonder dat dit geldt als een herkansing. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag neemt wel de bewolking toe en valt er een enkele bui. In het oosten en zuidoosten mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 30 graden. Morgen vooral landinwaarts, een enkele bui. En dan een stuk frisser, 17 tot 21 graden. Dit was het RMS. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Bunschoten, 7 kilometer. Vertraging daar bijna 10 minuten. Tot zover de verkeers. I'm <laughs> sorry.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En het is in de studio lekker koel cool. en buiten is het benauwd. Maar dat kan ons allemaal niet schelen. Het is donderdag, het is vandaag 15 juni. En er komt nu een uh, buiten adem dolly aanrennen. Als jullie in de gaten dan wel begonnen waren, natuurlijk. Nou, ja, jawel, jawel. Maar ik denk, ik wacht even. Want ik heb laatst horen zeggen dat belangrijke mensen altijd iets laten komen. Zo, let er maar even op. Hè? Let er maar even op mee. Even de microfoon uit. Kan ik de airconditioning weer aan gaan met, eh, omdat het hier begint te meuren. Dat kan allemaal niet. Nou ja, ja, ja, ja. Eigen dunk, hè? Het ja. stinkt Noem. zo enorm. Oh, dat is ja, is ja. Goedemiddag, luisteraars. Wat beter, Leuk dat u er weer bent. Ge Geen nog beter zweet is. Goedemiddag. Ja, soms wel. <hazien> goedemiddag. Daar zijn ja. we alweer. Nou ja, ja. Je ja. weer net te dik van elkaar, joh. hè? is niet te geloven. <hijen> Die met de kampie. Dat is maar waar. Koppie is leeg. Is die leeg? Oh, dan ga ik hem straks weer voor je vullen. Oh, wat lekker. Ja, lekker hè. Goedemiddag ja. luisteraars in Zandvoort, in de wereld en overal, want wij zijn over de hele wereld ontvangen. Natuurlijk via DAB+. Dus als u zo'n prachtige DAB hebt in de auto, dan kunt u ons ook horen. En hoe? En hoe? Uh, en hoe? Nou. Zelfs tot in Beverwijk. geraak helder. Ja, oh. maar en, en een mooi geluid, ja. Ja, prachtig ja. ja, mooi digitaal. Ja, mooi di digitaal. Ja. Ja. Ja, nou, dat, dat, dat is toch maar mooi mogelijk, hè? Want wij oh. horen bij de eerste lichting uh, lokale radiosenders die DAB te ontvangen zijn. Ja. Ja. Daar ben nou, ik toch wel trots op. Jij we niet? gaan het... Uh, Jawel, hartstikke. Ja. We gaan het vandaag hebben over het regionieuws Half één, half twee. Ja. Uh, Weerberichtje. Weerberichtje hebben we ook nog. Nou, het is nou uh, we, uh, we, we, we hebben natuurlijk ook, als dat ons mee zit... Nou ja, dat zou ik niet zeggen, want ik... Nee. Want ik, ik weet niet of we niet er een mee. hebben. Nee, we hebben we niet. Oh, nou, dan zeg ik het ook niet. Nee. Doe nou, maar niet. Dan bedenken we wel wat anders om kwart over één. Ja. ja. Nou, de, kwart over één gaan we de karaoke van Dolly eh, doen. Dan gaan we een liedje en dan gaat Dolly zingen. Alweer? Ik heb maandag al twee keer gezongen. Nee, hè? Ja, echt. En waren we er nog luisteren Samen met Charlotte. Nou, op verzoek hebben we nog een keer gezongen. We hadden één keer gezongen voor jarige Willem. Ja, en, en toen, toen kregen we verzoek uh, of we het nog een keer wilden zingen. Het ging trouwens een stuk beter die tweede keer. De eerste ah. keer was echt slecht. Echt? Ja, niet ja. Ja, aan mij hoor, niet ja. aan uh, Charlotte. Nee. Nou. Wat zal ik zingen dan? Nou, dat weet ik niet. Ik gooi gewoon iets in de. Oh, ik weet al wat. De nederhaan. Ik, ik ga je lekker verrassen. Ik zet gewoon iets in. Nee, nee, nee. Goed. Nou, het is weer lekker. We gaan weer bezig. Want we doen het voor de pret. En we doen het voor de plezier. Zo en daar gaat het. het allemaal om, hè? Ja, ja. Ja, toch? Ja, zo is En de koffie. Die en ga de ik, ko nu, ik ga nu de koffie halen. Ik wens wel vast veel. Luister gewoon nog toe de komende twee uur. Laat maar lekker beginnen. QB and the blizzards. Just for fun. Lekker hoor, dat was... Uh, ja, Harry die dus en zijn beentje met Herman Brood op piano en zo. Getting high hm? on humans. Ah, dit is nieuw. Helemaal nieuw. High on humans. Sitting in the next seat dead heat summer. Staring at the ground in a loose Oh wonder. I can feel a heartbeat built like thunder. Running by my head in a holy fire. Open up the doors, let me feel that suffer Freshen up the air underneath the streets Now I'm locking eyes with a silent stranger Don't run, don't hide And I can feel the static rising up and out your mouth When making waves of conversation Dat was uh, Oh Wonder. 3 in 1. Ja, en de 3 in 1 is heel speciaal vandaag. Dolly was een beetje in de Griekse uh, uh, stemming. Vandaar dat onze 3 in 1 helemaal Grieks is. Luister maar. και τέσσερα φιλιά που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά όσο κι αν ψάχνω Op Κι όταν χορέψουμε και πάψει ο σταματάς, εφτά τραγουδιά θα σου πω για να διαλέξει το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σαγαπώ. Εφτά τραγουδιά θα σου πω για να διαλέξει το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το σαγαπώ.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 Θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό που θα μου πεις για να σου πω το αγαπώ Ακούστε τώρα την ιστορία του Καμάλ, ενό νεαρού πρίγκιπα τη Ανατολή, απόγονου του σεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρέ οι βουλέ του Αλάχ και σκοτεινέ οι ψυχέ των ανθρώπων. Και τραβάει καταχί, τον κητάνη, βεδουενή, με, με ματιά λοιπότε. Τι ο κόστο των να δίνει, πώ θα αλλάξουν την κερη. Του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα. Υπιακίνω το πρωί. Πριν αφήσει τη γκρεμάλα τη στερενή, του την μνοή. του παράδεισου τις σπήλες ο προφήτης καρτερή πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συνεφιά μα της δάμας κουταστέρι τους κρατούσε συντροφιά σ' ένα μήνα σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρο του τον αλάχ που από το. Ζήλο του θρόνο. Λίσκανα. Μιαλόσεβα. Νίκη με μου ξεφέρει! Δεν άλλουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχέρη. Πάντα κόσμο προφορό. En dit laatste was ik al een Ik klop zo. Ah. Zo'n kosmos zal nooit veranderen. Kalinichte. Maar we waren nog niet in bed, hoor. Nee, nee, nee, was nog niet de bedoeling. Hè? Nee, hè? Nee, nee, nee. Maar goed, we hadden een Griekse 3-in-1... met Never on Sunday... en de Griekse titel, daar waag ik me niet aan. Daarna een liedje, dat heette... Eftak Tragodia. En het laatste, dat heette Kamaal. En de overeenkomst... tussen deze dingen was dat, behalve dat het Griekse muziek was... dat het ook allemaal van één componist was... namelijk Manos Hachidakis. En uh, die heeft... heel veel grote hits geschreven. Ook voor Amerikaanse films en zo. Deze meneer. Dat is een hele beroemde man. En uh, ik ben zelf altijd al mm. uh, heel lang een fan van Griekenland geweest. Griekse muziek ook. Vroeger al op school hadden wij een vak dat heette volksdansen. En uh, Ach, dan, werd het, dan werd het met een paplepel <lacht> ingegroten. Ah, dat heb ik ook gedaan, ja. ja. Want wij hadden een fantastische leraar. Die heette Theo Wurts. Wurts, die kwam uit Amsterdam. Ja. Fantastische volksdansleraar. Die kende ongeveer 5000 volksdansen uit zijn hoofd. Ja. En dat was helemaal geweldig. En die was ook zo'n uh, ja, echt gek van Grieks. En uh, nou ja, uh, ik dus ook. Daardoor. En toen kwam natuurlijk zorba de Griek. Toen werd het nog allemaal wat populairder. En toen, op een gegeven moment, hoorde ik bij, uh, bij Lex Harding op Radio Veronica toen de tijd nog. Uh, hoorde ik een, een LP van de New York Rock'n'Roll Ensemble. Nou, dat ben ik dus al, ik weet niet hoe lang ik naar op zoek geweest. Ik heb die LP, maar die is helemaal grijs gedraaid. En dat is een, een New Yorkse band. die dus uh, met Manos Hatjidakis zijn muziek ging opnemen. En dat album dat heette Reflections. En daar was ik al een hele tijd naar op zoek om dat een beetje digitaal te vinden. Want Spotify is dat niet te vinden. En toevallig vlak voor de uitzending vond ik de Griekse versie van Manos Had zelf. Dat liedje Kamaal. Oh? Ja, dat was wat ja. je dus net hoorde. Als laatste. Ja, ja. En toen ging ik nog even verder. En uh, toen kwam ik toch... Dan moet ik even, even switchen. Toen kwam ik toch op, op, op, op YouTube... die mooie versie die ik toen de tijd... wat eigenlijk ook een bescheiden hitje is geweest... Ja. kwam ik die tegen van de New York Rock Roll Ensemble. Nou, weet je wat ik dan doe? Nou? nou even draaien. Ik laat hem nu even horen. Ha, luister maar, zo oh, mooi. Dus dit is de versie van het New York Rock'n'Roll Ensemble... Tell the story of foolish prince-based fiddle and wise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce Valdez, while Jerry watched from a tree. In the land of... One day in Abalone came a messenger to say, That onion head bass fiddle broken, half no more to play. Will we lose our land of Ludvy to the bearded men of Cleves? Only miracles can save us, and some tricks inside our sleeves. From the sky there was an answer to the question of the pleas. You will meet a tall, dark stranger wearing black and blue canines. Who oh, is Lucy? Who is Nesta? We should Dat is wel mooi, om dat eens terug te horen. Ja, zeker. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik had trouwens ook nog een klein nieuwtje erachteraan, als, het, als u permitteert. Ja, een hey, ja. klein momentje even. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, ja een hey, ja. klein momentje. Ja, ja, ja. Klein momentje. Ja, ja, ja. Klein... Lijntje dan, dat Nou, meen. schiet op dan. Ja, maar goed, de New York Rock'n'Roll Ensemble. Dus, dames en heren. Dat is ja. dus een, een bandje uit de jaren 60, 70. Halverwege 60's, 70's. En uh, dat was ook al een band met, met, met een hele aparte uh, bezetting. Het waren ook klassiek geschoolde muzikanten. En zo, ze, ja, die zich dus toch op een of andere manier met rock rock'n'roll zijn gaan bezighouden. Vandaar ook de naam. En uh, daarom is het zo leuk. Uh, omdat ze dit project met, met die Griekse Componist uh, gedaan, hebben. die was er ook zelf bij. Hij uh, heeft ook zelf meegeholpen, dus dat is uh, de moeite waard. New York Rock and roll Ensemble van het album, dat heet Reflections. En u hoorde dus het liedje Kamaal. En nou jij? Oh ja, nee, omdat we toch op zijn Grieks bezig waren... Ja. dacht ik, misschien is het wel aardig om te weten. We hebben hem niet gehoord, maar misschien kunnen we daar iets aan veranderen... in de komende anderhalf uur. Uh, dat het vandaag uh, de geboortedag is van Demis Roussos. Oh. Die werd uh, op 15 juni 1946 geboren. Nou, dan gaan we toch nog iets van Demis draaien. Ja, ja, toch? Nou, ja. dat dacht ik ook. Ja, oh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Die Demis. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, gaan we eens kijken wat het regionale nieuws ons vandaag te bieden heeft. En als ik zeg vandaag, dan heb ik het over 15 juni 2017. We zitten alweer helemaal op de helft van de maand, Ruud. Hoe vind je dat nou? Nou, die laatste twee weekjes zullen ook wel voorbij vliegen, zitten we alweer in juli. Maar goed, uh, zoals u weet is er actie gevoerd in de casino's en ook in het Zandvoortse casino's. En uh, Holland Casino en de vakbonden FNV, de Unie en ABC hebben een akkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige CAO. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, aanpassing van de seniorenregeling en de werkgelegenheid. Dat hebben Holland Casino en de bonden woensdag bekendgemaakt. Het staatsgokbedrijf en de vakbonden lagen al maanden met elkaar overhoop. De bonden eisten een betere cao dan het bedrijf wilde bieden... en het personeel wilde vooral meer zekerheid met het oog op de aanstaande privatisering. Nou, al met al is het weer goed gekomen... en zullen de stakingen voorlopig weer verleden tijd zijn. Een 38-jarige man uit Zandvoort is dinsdag aangehouden... in verband met het kweken van hennep in een pand aan de Paletweg in Haarlem... De politie stelde een onderzoek in naar het pand naar aanleiding van een melding. In het pand werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij stonden zo'n 400 planten. Ook bleken sprake te zijn van diefstal van stroom. De politie nam de hennep en de bijbehorende apparatuur in beslag... en er werd ook beslag gelegd op een personenauto... Naar aanleiding van de vondst van de hennepkwekerij... deed de politie ook onderzoek in twee garageboxen aan de Zonstraat in Haarlem. Hier werden twee grote zakken met henneptoppen gevonden... en ze vonden onderdelen van auto's, motoren, motorframes... twee motoren en een elektrische fiets... die alle van diefstal afkomstig bleken te zijn. De politie stelt een nader onderzoek in. We krijgen binnenkort heel veel haaie politieagenten, denk ik. Zo, ja. Die zijn vandaag een beetje afwezig waarschijnlijk. Lekker Wat gek. Wat? Wat? Je fiets gestolen? U komt aangifte doen? Ja, dat ga je krijgen vandaag. Nou ja, neemt u het ze niet kwalijk. U weet nu hoe het is gekomen. De regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland (Noord) heeft in verband met blauwalg een negatief zwemadvies uitgesteld voor de locatie de Watergeus te Velsen. Even zodat u het weet, dat u niet denkt van: laten we vandaag daar lekker gaan zwemmen, gaat niet door. Blijf u maar gewoon lekker in zandvoort en geniet van het zeewater. Het is koud joh. 17 graden? Nou, valt Kauw. er wel mee? Ach, kom op, zeg Kauw. 17 Nou, nah, 17 graden is toch makkelijk te doen? Misschien is Kauw. het nog wel hoger. Ik ga straks eens kijken wat Lex erover te zeggen heeft. Ja, maar je dat hij. Ach, joh, dan kan je veel verder. 17 graden. Lekker fris. Goed, morgen, dan is de officiële opening van het Stationsplein en de Koperpassarel. Gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland en wethouder Gertjan Bluis van de gemeente Zandvoort verrichten dan samen de openingshandeling. Het stationsplein en de Koperpasserel maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort om de openbare ruimte tussen het station en het strand en dorp aantrekkelijker te maken en een nieuwe impuls aan Zandvoort te geven. U bent allemaal van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. En de tijd dat de opening gaat geschieden is morgen om 12 uur... op het Stationsplein in Zandvoort. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst... heeft dinsdag op meerdere locaties in Nederland... invallen gedaan in bedrijfspanden en woningen. De dienst nam een Harley-Davidson, Porsche Cayenne, een Rolex en geld in beslag. Er werden geen aanhoudingen verricht... De dienst vermoedt dat negen verdachten uit Aardehout... Nune en Vianen fraude hebben gepleegd... bij het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode van 2011 tot nu. Er zou voor 1,7 miljoen euro verbouwd zijn... waar valse facturen zijn opgemaakt. Nou, en aangezien er iemand uit Aardehout bij betrokken is... vond ik dat dit ook bij het regionale nieuws hoorde. En uh, daar zijn we nu klaar mee met het regionale nieuws. Is niet te geloven met die Aardehouters? Ja... Het grenst aan Zandvoort, maar... Ja... Zo zie je maar, hè. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja. Vanochtend hadden we eerst een heerlijk zonnetje. Daarna ontstond er hoge sluierbewolking en in de loop van de dag gaat de bewolking steeds meer toenemen. Uh, later op de dag is er wel kans op wat meer zon. De wind die is eerst matig zuidoost... maar in de middag gaat die toenemen tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Nou, Ik hing net even uit het keukenraam, maar dat was al te merk, hoor. De maximumtemperatuur in Zandvoort uh, gaat zo rond de 25 graden uitkomen. Morgen hebben we perioden met zon en wolkenvelden... En er zal een matig tot vrij krachtige noordwestenwind waaien. En de maximale temperatuur in Zandvoort gaat uitkomen op zo'n 17 graden. Dus echt een stuk koeler dan vandaag. En uh, in het weekend gaan we meer zon krijgen. En gaat het ook weer warmer worden. En dan heb ik heel goed nieuws voor onze Ruud. Want die was net hartstikke bang dat ik het zei dat de zeewatertemperatuur maar 17 graden is. Hé, hey, is weer een graadje gestegen? Ja, aan het strand is de temperatuur van het water al 18 graden. Nee! Ja, nou en dit werd u allemaal medegedeeld ja, door mij. Maar wij kregen het te horen van Lex van den Horen, onze eigenste Zandvoortse Weerman.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 Too much, too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall. But someday.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 Too much of that stuff has fallen into mine And into each heart Some tears has got to fall But I know that someday that sun is bound to shine Some folks can lose the blues in their hearts, But when I think of you each some rain must but in Ja, dat was wel erg oud, hoor. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, was dat even oud, zeg? Elle Gerald hoorde je onder andere Fred de Stair, geloof ik eh, ook nog. En eh, we hoorden ook nog de Inkspots. Dat was zo'n zo'n bandje, Die hadden altijd een heel speciaal soundje. Er eh, was altijd een zo'n man die stond altijd heel hoog. O, o, o, o, o, o, op die manier. En dan had je die hele zware stem die dan zei van... Into each life. En dat was prachtig. De Inkspots heette dat, heette dat spul. Nou, dat was het liedje van de Sidekick. De sidekick is even weg. Ik weet niet hoe ze aan het hangt. Maar het maakt allemaal niet uit. Dit is nog steeds voor Lunch. En uh, we hoorden het al. Het is uh, de geboortedag van Demis Roussos. Ja, die grote Griekse uh, man. Die begon bij Aphrodite's Child. Onder andere. En uh, hele grote hits ook uh, van zichzelf heeft gehad. En er is dit er één van. Ja, deze moet ik hebben. Ja. My friend, the wind, that is Demis Roussos. De nummer is afkomstig van het album Forever and Ever. Uh, ja, en ik vind dit een van de leukste nummers van hem, als ik eerlijk ben. Dus uh, vandaar deze. My Friend the Wind. En weet u trouwens, dat, uh, ja, dat weet u misschien. Als u fan bent van uh, Demi's Roesos, uh, er is een heel museum aan hem gewijd. Dat is in Nijkerk, ergens. En uh, daar is een heel museum. Uh, in een bedrijfspand van uh, een museum, dus het Demis Roussos Museum. Dat is heel leuk. En als je daar dan toch bent, en je gaat naar de eerste etage... dan heb je daar het Veronica 192 Museum. Dat zitten twee van die dingen in één pand. Ik wil daar nog steeds een keer heen, maar het is maar twee keer in de week open, geloof ik. Op vrijdag en op zaterdagmiddag. Maar ik wil dat toch nog wel eens een keer kijken. Vooral dat Veronica Museum. Dat interesseert mij natuurlijk wel. Dus als u nou fan bent van uh, de Demis Roussos... He? Het was vandaag dus een geboortedag, zei Holly, Dolly, Holly, Dolly. Of niet? Of was het gisteren? Nee, vandaag. vandaag, vandaag. Hij ja. is 15 juni 1946 geboren. Ja, oké. Okay. En uh, in 2015 is hij ons ontvallen... Ja. Nou, ik vertelde het aan de luisteraars. Ik heb het gehoord. Oh, je hebt het gehoord. Ja, okay. dat de radio stond aan. Oké. Okay. Nou, Demis Rossos Museum, het zit ergens volgens mij aan de Nijverheidsweg in Nijkerk. Het is alleen op vrijdag en op zaterdag, open, als ik het goed heb. Het wordt ook weer gerund, door vrijwilligers natuurlijk. En dus het is dus leuk, twee leuke musea in één pand. Beneden dus Demis Rossos en boven Veronica eh, 192. En eh, een museum dus over de zeezenders van Nederland. Nou, dat is op zich al de moeite waard, vind ik. Hè? toch? Ja, ja, zeker, natuurlijk. Ja, ja. Nou, gaan we verder. eens even kijken wat komt er nu? Ja, Brainbox. Tuurlijk, Kaslux. Wow, oh, lekker. Kaslux Jan Akkerman. Woe. Downman. Ter bezetting. Kas Lux, de zanger. Ja, helaas kan hij niet meer. Hij is doof en hij heeft een gehoorprobleem. En, uh, dat is wel erg jammer hoor. Wat een aparte zanger was dat? Samen met Jan Akkerman en natuurlijk Pierre van der Linden op drums was dat Brainbox. Mooi hè? Ja. Ja, dat is ja. te gek. The devil you know. The devil you know, the devil you know, the devil you know. Moeilijke tekst. Ex-ambassadors. En het nummer heet The Devil You Know. Ja, dat is een van de nieuwe releases van deze week. En uh, nou, die moet je er ook af en toe tussen hebben. Maar er is eigenlijk niet zoveel, dus ja, gisteren heb ik hem ook gedraaid. en gisteren ook gewoon. Ja, je moet er <lacht> af en toe zeggen wat nieuws tussen gooien en We gaan uh, de ex-ambassadeurs laten voor wat ze zijn. En we gaan nog eventjes uh, natuurlijk tot besluit van dit uur uh, uh, Zandvoorts trots draaien. Dat gaan we ook nog even doen. Ja. Afsluiting van het eerste uur met Alain Clark. Woe! Kiss you the same. We're single. En uh, ik vind het lekker lekkere. Meningen kunnen erover verschillen. Ik vind hem lekker. En uh, dan gaan we gaan u meenemen naar het Nationaal van 1 uur, had ik u al gezegd. Maar ik zeg hem nog maar een keer. Dus Wij zien u terug straks aan de andere kant van het nieuws met een leuk stuk cabaret. En ik heb grepen van Wim Zonneveld. Omdat het van de week zijn 100ste geboortedag was. Goed, nou. Uh, dan gaan we dan tot zometeen.